Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De Deense politie is op zoek naar een Nederlander. Een man van 24 zou in Kopenhagen iemand hebben mishandeld. Het slachtoffer van 25 is meerdere keren gestoken. Zijn wang lag open en zijn linkeroor is eraf gesneden. Ook zou de man betrokken zijn bij een moord. De Deense politie houdt er rekening mee dat de verdachte niet meer in Denemarken is. Mogelijk is hij in Noord-Duitsland, Zweden of Noorwegen. In de buurt van Emmen in Drenthe is een man omgekomen door een ongeluk bij een politieachtervolg. Ging. De politie wilde de man van 43 gisteravond aan de kant van de weg zetten, maar hij ging er vandoor. Hij botste tegen de auto van een vrouw en kwam om het leven. De vrouw raakte zwaar gewond. Australiërs mogen vandaag naar de stembus. Ze kiezen een nieuw parlement en het belangrijkste thema voor de Australische kiezers is het klimaat. Ik denk we need to focus on climate change. Um, so, you know, obviously I have children and Ik hoop dat Australia would um, be able to ik ben niet zeker of dat mogelijk is. Maar ik ben optimistisch De definitieve uitslag komt pas over een paar weken. Er komen bijna drie miljoen stemmen binnen met de post... en die moeten allemaal met de hand worden geteld. En deze nummers ken je misschien, of laat me zeggen, hopelijk wel. Niggas don't think shit. Think pink all the babies in the place with and Ja, ze zijn van rapper de Notorious BIG, oftewel Biggie, een van de grootste hiphop legendes uit de jaren 90. Hij zou vandaag 50 zijn geworden. Op zijn 24ste werd hij doodgeschoten. Maar nog steeds wordt hij veel gedraaid. Je hoort rapper Crooks over Biggie's kenmerkende techniek. Wij, wij rappen nu best wel best wel in rechte lijn. Biggie was gewoon iemand die ruimt gewoon. Hier aan het begin van de zin en helemaal in de volgende zin. Ergens in het midden ruimt hij gewoon op dat, datzelfde woordje. En wij rijmen gewoon aan het einde van ons en ik luister het ook altijd terug om, uh, om geïnspireerd te worden door hem. In New York, waar de rapper vandaan komt, wordt zijn verjaardag op verschillende manieren gevierd. Zo wordt het Empire State Building verlicht met de typerende rondrijende kroon en krijg je een metrokaartje met zijn gezicht erop. Het weer nog, het is bijna overal droog vandaag. Aardig wat zon, maar ook stapelwolken. Het wordt 16 graden aan zee en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Acht van de ANWB. Door een kapotte auto op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer Fiede... de rechte rijstrook is afgesloten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Een hele goede middag en welkom bij de zaterdagmiddag van CFM. Met uiteraard de Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. We begonnen met een lekkere plaat uit de jaren 80. Albert Jan, dat was Duran Duran. En de reflex, ken je hem nog? Ja, zeker. Toen gedraaiden we hem heel veel trouwens. Ja, klopt. Maar al een tijdje niet meer gedraaid, dus vandaar ditmaal daarmee begonnen. Hoe was jouw week? Nou, wisselvallig. Wisselvallig. Ja, maar geen, uh, geen schokkend nieuws eigenlijk uh, door de week. Ik heb echt moeten zoeken uh, voor Zandvoorts nieuws in het kort. Maar goed, wij zitten ons allemaal al zenuwachtig te maken voor het nieuwe parkeerbeleid. Dus daar zijn ook de, de, de eerste brieven zijn de deur al uit. Heb jij hem ontvangen? Ik heb het nog niet, nog niet. Nee, ik ook niet. Maar uh, ik, ik, hou, ik hou mijn hart vast. Dus, uh, maar goed, daarom. Nou ja, eerste vergunning is uh, gratis, toch? ja nou ja ik? ik ik wacht ik wacht op de brief ik heb, ik, heb, ik heb wel wat nieuws daarover maar uh, ze, ze gaan ook oefenen hè? binnenkort met, met van die auto's die ja, nummer, ja, nummerplaten ja, ja, ja, ja. maar dat is nog, nog voor, uh, voor de, de keizers uh, kroon om het zo maar eens te zeggen de, de keizers baard moet ik zeggen want uh, dat is alleen maar testen hoor dus uw auto wordt niet gelijk uh, op de bon geslingerd nee maar dat gaan ze wel doen dat binnenkort gaan ze wel doen. ja, ja. Goed, welkom uh, luisteraars en vaste kijkers en kijkers niet te vergeten. Welkom bij uh, weer een prachtige dag. Lekkere frisse wind en uh, heerlijk uh, weer om buiten te spelen, om het zomaar eens te zeggen. Uh, wat gaan we doen? voor op zaterdag. Nou, we hebben heel veel sport, maar dat is met name in het laatste uur. Daar kom ik zo meteen even op terug. Laten we beginnen met uh, onze vaste items. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En om half drie hebben we het weerbericht. De dier van de week, we vorige week hadden we Fajem... Uh, die zit nog steeds in het, uh, in het asiel, samen met Bibi. En van deze, dit weekend hebben we Bibi in de aanbieding... Dier van de Week om half vijf. Gedicht van de Week hoef je niks voor te doen... want ik heb, ik heb er een prachtige tranentrekker. Oh, kan je op, er wat over vertellen? Onder de titel Wondervrouw. Nou, dat weet jij genoeg waarschijnlijk. Wondervrouw. Goed, Zandvoortsnieuws in het kort. Zometeen over een tweetal platen. Uh, vorig jaar mochten we allemaal uh, in Zandvoort een uh, enquête invullen over uh, hoe wij uh, het wonen en leven in Zandvoort ervaren. En die resultaten zijn nu bekendgemaakt. En daar gaan we uiteraard ook even aandacht aan besteden. Uh, dan uh, hebben we natuurlijk om kwart over vier Pit Report. We kijken, uh, ja kwart over vier Ja, het zal wel het hele uur duren... want uh, om vier uur is namelijk uh, de kwalificatie voor de grote prijs van Barcelona... En uh, daar gaan we natuurlijk uh, gelijk inbreken als er dingen uh, gebeuren waarvan wij vinden dat u daarvan op de hoogte gesteld moet worden. Wat we ook gaan doen is uh, voetballen. We naderen het einde van de competitie. Zandvoort uh, maakt nog kans op een periodetitel en vandaag moeten ze uit tegen Marken uh, SV. Die wedstrijd begint om half drie en daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Om tien over half drie gaan we voor het eerst live schakelen met Jan over de stand van zaken in die wedstrijd. Verder hebben we in het de derde uur natuurlijk ook de ontknoping van de zoveelste etappe van het Giro d'Italia. En we hebben de hockey play-offs. Daar zijn we vorige week mee begonnen. Dat zijn dus de, de, eerste, nummer, de eerste vier teams uit de competitie. En die strijden om uh, um het kampioenschap van Nederland uh, over de, de tussenstanden. Uh, momenteel is de tweede wedstrijd aan de gang van, uh, de, van die kwalificatie in de halve finale tussen SCAC en uh, Den Bosch. De tussenstand is uh, 1-0 in het voordeel van SCAC. De eerste wedstrijd afgelopen week werd uh, voor 3-1 gewonnen door Den Bosch. Dus mocht deze, dit de eindstand zijn... dan hebben ze morgen dan de, de, de best of three. De laatste wedstrijd en de beslissende wedstrijd... om het kampioenschap van Nederland. Dat geldt ook voor de heren. Vanmiddag weer een halve finale wedstrijd. Uh, uh, die begint ook om 4 uur. We hebben tv-scherms dus te weinig in de studio. hoor. Er moeten nog even twee bij. Stip out. Ja, wielrennen <laughs> erbij. Ja, wielrennen, hockey, uh, voetbal... Uh, genoeg uh, sporten. Een tweede uur natuurlijk nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, wat we ook hebben in het eerste uur is uh, het interview... wat wij gaan herhalen van het uh, programma Goedemorgen Zandvoort van vanmorgen. Want onze presentator Ben Zonneveld uh, had daar een interview met uh, da Danny Slager. En uh, de wijk, het wijkteam is vernieuwd. En wat dat betekent voor de komende zomer uh, voor u en voor ons... Dat uh, hoort u allemaal tijdens dat interview. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, weer een uh, gezellig programma tussen twee en vijf uur. Welkom dat je erbij bent. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Studio Tolweg Tina. we zijn er weer, hoor. Tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met nu Omi, hier is uh, cheerleader. En Solution is my queen 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, bright. alweer een tijdje geleden en uh, ook vaak gedraaid bij Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van Omi en de cheerleader. Zometeen het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Nou ja, het was niet heel wild uh, met het uh, nieuws, maar uh, één ding valt zeker op... en dat is weer het uh, nieuwe parkeerde parkeerregime wat eraan gaat komen. 1 juli aanstaande hier in Zandvoort. Daar straks aandacht voor. Stars in midnight postures, And hanging out on glass Reaching rise on magic carpets It's a fairy tale to me But you're in tune set But you don't know how Een klassieker uit de jaren 80 van Curiosity Killed the Cat en Down to Earth. Vandaag een, ja, een wisselende dag wat betreft het weer hier in Zandvoort. Dan schijnt er weer een flauw zonnetje en dan is het weer een beetje bewolkt. Maar straks meer over het weer. Eerst onder meer het nieuws in het kort. En ja, wat ons met name bezighoudt natuurlijk... is het nieuwe parkeerbeleid wat eraan gaat komen per 1 juli... Ja, en We moeten nog een hele hoop dingen regelen, Albert Jan. Ja, ik zou zeggen, wacht u eens maar tot hij die brief binnen heeft. Tjonge, ik, ga, ik, ga, ik ga het u proberen uit te leggen uh, zometeen, maar het zal wel wat ingewikkeld worden. Maar we gaan eerst even terug naar afgelopen zondag. Want uh, afgelopen zondag rond tien voor uh, zes werd een groot aantal hulpdiensten gealarmeerd... voor een vermist kind ter hoogte van Zandvoort. Tijdens de zonnige stranddag was een kind van vijf jaar richting zee gelopen... en de familie was daarbij het kind uit het oog verloren. Na enige tijd zoeken werd, uh, werden de diverse hulpdiensten gealarmeerd... Onder, omdat het vermoeden bestond dat het kind in zee was gelopen. Voor de zoekactie werden de reddingsbrigade Bloemendaal... de reddingsbrigade Zandvoort, de KNRM station Zandvoort... reddingsboot Annie Paulussen, de KNRM station Noordwijk... reddingsboot Paul Johannes, kustwachtvaartuig... de Visarend en de NHV-SAR-helikopter ingezet. Na circa 30 minuten werd het kind door de reddingsbrigade... in Goede Gezondheid op het strand aangetroffen... waarna de zoekactie werd gestaakt. Er zijn een aantal zichtbare veranderingen... die samenhangen met het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort. Een daarvan is de inzet van een zogenaamde scanauto. Deze elektrische auto is voorzien van een systeem... om kentekens van geparkeerde voertuigen te scannen... en te signaleren welke hiervan geen parkeervergunning... of geldig parkeerkaartje hebben... Dit zorgt ervoor dat er beter gehandhaafd kan worden... en dus minder overlast is van de niet-betalende parkeerders. Om op 1 juli meteen goed inzetbaar te zijn... worden er al eerder testritten uitgevoerd. Vanaf 17 mei wordt er met deze auto... korte stukken in Zandvoort gereden. Zo wordt er gekeken of alle parkeerplekken goed uitgelezen kunnen worden... Let op, het gaat hier om testritten die niet gebruikt zullen worden voor de handhaving en of het uitdelen van boetes... maar alleen om het systeem klaar te stomen voor haar introductie deze zomer. Dat is dus 1 juli. Er kan geen inschatting gemaakt worden van de exacte testlocaties en tijden. En afgelopen week werden de eerste brieven verzonden waarmee u uw nieuwe parkeervergunning kunt aanvragen. Dinsdag 17 mei vielen de brieven bij een gedeelte van de Zandvoortse adressen op de mat... Als u de brief dinsdag nog niet hebt ontvangen... dan ontvangt u de brief op 20 mei of op 24 mei. De keuze voor meerdere verzendmomenten is bewust. Zo wordt de druk op van binnenkomende aanvragen verspreid. De brieven worden verzonnen vanuit gemeente Zandvoort... en coöperatieve parkeerservice. Coöperatieve parkeerservice voert op het parkeergebied... al taken uit voor de gemeente. In de brief staat een uitgebreide uitleg over de verschillende vergunningen...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 In juni, zoals gezegd, zijn er inloopbijeenkomsten waarop u vragen kunt stellen. Op 3, 8 en 14 juni. U vindt meer informatie op de website van de gemeente Zandvoort... dan, eh, dan wel in de brief die u thuis kan ontvangen. En deze maand worden de nieuwe parkeerautomaten geplaatst en ouder vervangen. Dit is onderdeel van een nieuw parkeerbeleid. Een zichtbare verandering die meekomt met het nieuwe parkeerbeleid... is de plaatsing van parkeerautomaten in heel Zandvoort... Deze komen in alle wijken te staan, dus ook op plekken waar ze voorheen nog niet aanwezig waren. Bij de nieuwe parkeerautomaten moet u uw kenteken invoeren. U hoeft geen parkeerkaartje meer achter de voorruit te leggen. De controle op parkeren gebeurt alleen op basis van het kenteken. Betalen gaat makkelijk met PIN, ook contactloos, maar nog makkelijker is het als u via een zogenaamde parkeer-app parkeert. U hoeft dan vooraf niet in te schatten hoe, of hoe lang u hier parkeert. U betaalt dus precies voor de juiste parkeerduur. Moet u natuurlijk wel afmelden als u weggaat, dat moet u niet vergeten. En dan nou komt hij, Onlangs zijn de plekken waar nieuwe parkeerautomaten ko komen... gemarkeerd met gele of witte verf. Hier zullen vanaf medio juni de parkeerautomaten geplaatst worden. De parkeerautomaten die nu al aanwezig zijn, zoals die in het centrum staan... worden vanaf eind juli vervangen door de nieuwe automaten. Als bewoner kunt u een vergunning aanvragen... en hiermee mag u altijd parkeren in het gebied waarvoor uw vergunning geldig is. Kan u het nog volgen? De brief mocht u nog niet hebben, hij komt eraan. Nou, dat gaat wel een heel uh, ingewikkeld uh, verhaal worden, Albert-Jan. Uh, ik ben benieuwd of we er uh, allemaal uit gaan komen. Ik weet wel dat er al een, uh, heel wat mensen een probleem hadden met het aanvragen van de vergunning... omdat ze meteen een melding kregen van u kan geen vergunning aanvragen... omdat u een eigen parkeerplek hebt... Bijvoorbeeld een uh, oprit die uh, voorheen oh. een uh, oprit was, heel vroeger. Maar uh, allang uh, niet meer uh, daarvoor uh, geschikt is en dergelijke. Dus uh, nou, dat is wel een probleem. Maar we zullen het uh, afwachten. Ik zit in ieder geval bij de groep die 24 mei uh, gaat horen. Met deze plaat van Deodato werd het half drie. We gaan het doen. Jawel. Ja, ja het is de tijd voor het weerbericht. Nou, het is een beetje wisselend. Hè? Maar gelukkig hebben we geen, geen wervelwinden en dergelijke hier in Salvoort nou, gehad. We zijn er goed, goed, goed vanaf gekomen. Jeetje, als, als ik die beelden gezien heb... Ja. We hebben regen gehad en wind. Het was hij even schrik en het was precies weer het gebied onweer? waar ze uh, iedere uh, de wateroverlast hebben gehad. Dus. Nee, nee. Dat, dat ging heel snel richting Duitsland. Ja, dat ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed, hoe is het met het weer oh, in Zandvoort? Het blijft op deze zaterdag in Zandvoort droog en geregeld schijnt de zon. Er waait een stevige westenwind en daarmee wordt wel frisse lucht aangevoerd. De temperatuur komt vanmiddag niet hoger uit dan 16 à 17 graden in het westen, en 18 à 19 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht is het rustig en droog. Er zijn brede opklaringen, maar er is ook kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen wordt een vrij zonnige zondag. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. De temperatuur is met 21 à 22 graden duidelijk hoger. Maandag trekken buien over de Randstad, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden en er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind. Eerst uit het oosten, later uit het zuidwesten. Ook dinsdag komt het tot buien, maar met tussendoor zonneschijn. De westen tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Met 16 tot 18 graden is het weer een stuk frisser. Ook woensdag, hemelvaartsdag en vrijdag komt het tot enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon en er waait stevige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het westen en 19 in het oosten van de Randstad. En het weekend, volgend weekend, blijft het over het algemeen droog. Het schijnt geregeld, de zon. Met 18 tot 21 graden is het weer iets zachter. Aldus Rico Schreuder. En uiteraard ook na, na te lezen bij Rico Weer. Het weer, we doen het uh, elke zaterdag en zondagmiddag rond half drie. Dat was het weer. Zie en straks de voetbalwedstrijd van vandaag natuurlijk. En ook Danny Slager over het komende seizoen hier in Zandvoort. Wat betreft de politie. Zaterdagmiddag bij CFM. Twee platen stop. Als eerste Dua Lipa en Bidoan, Gepolgd door een uh, lekkere gauwhaal van Donna uh, Summer. Je hoorde, this time I know it's for real. Nou, het is ook for real. Want we gaan nog steeds op uh, voor uh, de vierde plek. Uh, tijdens het uh, voetbal vandaag. Uh, in marken aanwezig. Uh, Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Ja, vanmiddag. Uh, ja, zeker. Met jou ook. Hoe was je week? Ja, uitstekend joh, ja. Ja, mooie week gehad? Ja. Kijk, heel belangrijk. Ja. Nou, vanmiddag volgens Heerlijke mij plek. ook weer een hele belangrijke wedstrijd. Want uh, ja, we gaan natuurlijk nog steeds voor die, uh, die vierde plek waar we het vorige week over hadden. Of zie ja. ik dat vergeten? We staan nu op doelzalde ook op de vierde plek. We staan gelijk met... Uh, Marken? Uh, Marke en ANVJ. Het even die twee. En die spelen ook belangrijke wedstrijden tegen HBOK vandaag. Dus... Oké, okay, ja, ja, er kan, ja, kan voor alles gebeuren. Maar ja, je, hoor, maar, uh... ja, eigenlijk willen we gewoon uh, natuurlijk winnen, vraagt daar Ja, maken. we moeten winnen. Maar ja, wij, we spelen uh, vandaag met uh, Laat het Boom op het middenveld. Want uh, Koen Gils heeft afgezicht omdat ze rond was overleden vandaag. Hmm, uh, uh, Wille Kreuger is er nog niet. Op dein kost staat achterin, samen met Ville van de Linde, omdat ook milan berg kant nog steeds geclasseerd is. Nou, het is Christine die vorige week de wedstrijd zou heeft doen kantelen, die uh, speelt nu wel vanaf de Eerste minuut. Oké, okay, nou, dan uh, dus, ja, uh, ik wou bijna zeggen, dan moet het gaan lukken, maar uh, ja, we moeten eerst, ja. eerst even afwachten. Half drie uh, begonnen vanmiddag, uh, hoe uh, zijn, we, zijn we begonnen? Beetje gelijk uh, op dit moment, of... Uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij al een paar aardige aanvallen achter de rug hebben. Er was er eentje gaande toen ik net over uh, de jongens begon. Vandaar dat ik even hapende dus, natuurlijk. Maar, uh, je, je kan niet twee dingen tegelijk. Nee, nee, nee, nee, nee. En uh, we gaan voor de wedstrijd. Dus uh, dat is het belangrijkste. Ja. Als daar wat gebeurt, dan hoor je het graag. Maar dan hoor je het wel hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Nee. Dus uh, ja, we hebben een paar uh, aanvallen al gehad. Uh, dus uh, toch wel een ja. red, red, redelijke kans aan het begin. Nou ja, er zijn goede spelers die erin staan. Sofjan Abakar aan de linkerkant, Jeffy speelt nu achterin. Die is voor de Pazing natuurlijk. Die paas nu op het national team. Die geeft een lange bal op Dutwater, maar dat gaat uit. Dus het ligt maar even stil. Ja, hoe vinden jullie het om in Market te spelen? Is het een, een leuke, leuke club daar? Mark is absoluut een leuke club. Het is echt de leukste club van buiten voetbal in deze hele tijd. Hoe je ontvangen wordt straks, of in de kantine, dat is uh, ongelooflijk. En straks is er ook een feestje in de afloop. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, dus uh, helemaal goed. Mark heeft, Mark heeft voor een, uh, een zowel gezorgd. De jongens zijn ook allemaal met de bus gekomen, dat is namelijk support. Dus ja, nou wordt, uh, wordt in, in ieder geval een gezellige middag ook uh, na, het, uh, na het voetbal. Heel veel uh, succes daar, Jan. En als er wat gebeurt, dan horen we het graag van je. En we komen ja, ja. straks uh, uiteraard gewoon weer bij je terug. Tot straks. Oké, okay, tot straks. Jan Hallo. van der Leden. Daar bij Mark en SV Sandvoort Momenteel nog 0 tegen 0. De wedstrijd is om half drie aangevangen. Een van de grote hits van Fleetwood Mac, dat was uh, Everywhere. Ja, zometeen gaan we nog het uh, interview herhalen met uh, Danny Slager, de agent uh, die gaat uh, vertellen over het uh, wijzigen van de wijkteams. En dat ze klaar zijn voor het komende zomerseizoen. Vanmorgen was je daarover te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Het programma tussen 10 en 12 En vanmorgen gepresenteerd door Ben Zonneveld, onze collega. Eerst hebben we nog Rolf Sanchez, zijn nieuwe single Darte un beso". <middels> Lekkere zonnige klanken in de nieuwe single van Rolf Sanchez. Je hoorde Darte un Bessel. Nou, ik vertelde het net al. Albert-Jan vanmorgen was hij te gast. Inderdaad, de wijkagent hier in Zandvoort, Denny Slager. Kan je daar nog wat over vertellen hoe dat zit... met de, de nieuwe dingen die eraan gaan komen? Nou ja, ik bedoel het aantal evenementen in de komende zomerperiode... dat is natuurlijk behoorlijk om het zomaar eens te zeggen... En daar moet natuurlijk ook op ingespeeld worden... qua handhaving en qua beheersbaarheid en geluidsoverlast en noem maar op. Dus ze hebben een fris team samengesteld voor deze komende zomer. En laten we hopen dat het voldoende is. Maar het wordt een drukke zomer in Zandvoort. Zeker. Dat is één ding wat zeker is. En dat als, je, als ik dan zou mogen kiezen tussen een dagdienst of een nachtdienst dan zou ik toch maar de dagdienst kiezen, want je weet het maar nooit. Ja, daarover had natuurlijk Ben Zonneveld uh, uh, het daarom had de Ben Zonneveld van Goedemorgen Zandvoort... Danny Slager inderdaad ook uitgenodigd... om het eens eventjes uh, aan ons uh, uit te leggen... wat uh, het vernieuwde wijkteam precies behelst. Ja, we doen het in uh, twee delen trouwens. Uh, in het volgende uur deel twee. Maar eerst uh, Danny aan het woord. Goedemorgen, meneer Slager. Goedemorgen. Um...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 Je bent natuurlijk zelf ook wijkagent uh, geweest een aantal jaren. Uh, hoe was dat toen? Was het ook een leuke tijd om het te doen? Ja, ik ben uh, in 2015 begonnen als wijkagent in het uh, centrum van Zandvoort. Ja, en het wijkwerk dat blijft uh, voor mij in ieder geval het leukste werk uh, binnen uh, het politievak. Dat je gewoon goed in contact kunt staan en uh, een breed netwerk kan opbouwen uh, met de mensen uh, uh, in de wijk. Um, en uiteindelijk voor mij... Uh, kwam de kans om, uh, om de wijk als operationeel expert over te nemen van mijn collega. Mm -hmm. en, en dan komen we ergens in een situatie dat je uh, de wijkteams aanstuurt. Hè? Wij hebben drie wijkteams, klopt dat? We hebben, uh, ja, we hebben één wijkteam, uh, dat is Kennis Kust.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 Een, uh, wijkagent aan die expertise?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 Grote werkervaring, mag je, mag je dat wel noemen, toch? Ja, we zoeken wel in een wijkagent iemand die, die al wat langer binnen de politie werkt. Mm -hmm. um, en ook wel iets wat, wat levenservaring heeft. Uh, wijkagenten komen natuurlijk ook veel bij mensen thuis. Um, en, en, en voorzien mensen van advies of verwijzen door naar, uh, naar andere partners. En dan is het ook wel fijn dat, dat men weet waar ze over spreken.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 Direct na de zomer. Uh, dus vorig jaar uh, zijn we daar al mee gestart. En daar, uh, ja, daar zijn we uh, nu in de uitvoering mee bezig. Okay, ja. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, belangrijk werk weer uh, van de zomer voor uh, de politie. Ook uh, hier in Zandvoort. En met name ook omdat we een badplaats zijn natuurlijk, uh, Albert-Jan. Dus uh, ja, jij zei het al. Heel veel evenementen en, uh, en uh, zaken die spelen. Ook de Formule 1 trouwens. Ja. Daarover straks uh, nog veel meer in het uh, tweede deel uh, van dit uh, interview. Hoe de politie uh, daarmee uh, omgaat. Want het is ook een hele organisatie. Maar uh, ja, de, tot zover dus het uh, eerste deel met het gesprek met uh, Danny Slager... over uh, onder meer de wijkagenten. We gaan nog uh, tot slot een uh, verzoekplaat draaien. De single van uh, Radiohead... Tot aan het uh, nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we weer terug. Tot zometeen. I was special You're so fucking special But I'm a little